Wij beginnen de zogerles 264. Op de pagina resh jude -Het, 218. Hasselam, de linkerkolom, de regel 9. We staan zo in het midden van de midden, eigenlijk. In het begin, zou ik zeggen, van in de beginfase van zijn uitleg over dat uh, veelomstreden vers uit de Torah: Na Saddam, laten we een mens maken. Wat betekent die dat? Uh, deze vorm van meervoud, deze meervoudsvorm enzovoort. En dan wat hij ons nu vertelt in deze in de, oot, in deze, in in deze mammar over rijken en armen in één mens en die moeten elkaar om el, moet elkaar geven, moeten uh, uh, Steunen elkaar enzovoort. In één mens. Let op. Het is een uh, geweldige uitleg wat hij ons nu geeft. En eigenlijk, ik zou zeggen, de kroon uitleg van uh, dit aspect. De regel 9. Bijuram Amar. Yeshlu havin ha Imam nam dit memoar bakt u dakar dakarvenukva. Dainu, elf, atirei, umiskanei. Aval enkan remisklal twaalf, sha atirei, srichim, verramach, al Miskani Ule me farnes, ule me Dertien. Kyomer shamikra Krahaze, hu Pikuda, le Meihan le Miskane vehule. Elk woord is belangrijk. Kijk, wat we leren ook in de kabala we leren ook de godelijke logica en ook de wijze waarop eh, het functioneert. En daarom ook. De aandacht uh, dient te gevestigd worden op, de, op elk detail. Elke elk letter, elke letter, elke wending, alles is de oorzakelijkheid uh, enzovoort. En jij wordt daardoor zeer knap. Duidelijk, door, niet door redenering, want dat uh, is... Het minste wat ik uh, uh, leer en in de Kabbalah en wat ik ook zou willen overbrengen op jullie. Maar dat die, die logica die boven elk verstand uitkomt. De logica die wij als het ware uh, aanzuigen met de tekst door te gaan boven het verstand. In plaats van eh, het hersenwerk. Buuramamar, de uitleg van de mamar. Je slagavien men dient te begrijpen de woorden. Imam nam of zij daadwerkelijk of hier... Uitgelegd wordt in dit vers het scheppen van het mannelijke en het vrouwelijke. Dat, de Heino dat wil zeggen, Elf. Atire <tieden> om Dakar st staat in het midden van de regel 10, staat Dakar, we nu qua Dakar is het Aramees. En het, uh, ja, in, en, in uh, het Hebraeus dan staan, Zachar, ja, ik breng je nog een keer in herinnering, dat in, wat uh, in het Hebreeuws zijn staat, vaak is het in overeenkomt met het, in de, uh, in Tarameis, het Aramees wordt het daling. Ja, dakar benuk. Dus, uh, men, men dient uh, eigenlijk uh, te begrijpen, uh, het, of gaat het in dat vers over het scheppen van het mannelijk en vrouwelijk, dat wil zeggen, de regel 11, atire omiscane, reken en armen, of het daadwerkelijk gaat daarover, het op, goed opletten wat hij ons nu vertelt. Alleen kan remmen, is klaar. Maar hier is er absoluut geen hint. Dat uh, er op, er uh, hint dat er, dat de er reken, agire, dat de reken, dat op, goed opletten wat hij zegt ons. Hier is het absoluut geen hint dat de reken dienen, uh, erbarmen, oftewel barmhartigheid, uh, hebben over tonen, hebben over de armen en hen te onderhouden. Zie je? Er wordt geen woord over gezegd. 13. meer, want de, hij zegt, de zoger zegt, dat dit vers is het voorschrift Picuda lemeehan le miskane, om genadig te zijn voor de armen, enzovoort. Reichel 14, na de punt. je kan am kut Echter let op. Hier is een zeer grote diepte in deze kwestie. Vijftien. Kie mechone ma mar ze mikola ma marima kodnim. zestien. Kie bakulam timza ma mar lichud. Vasia zeventien lichud. Kmo vijomar Elohim, wij om Elohim, hier or, wij hier or. En nu goed opletten. Vijftien na de punt. Kimishoné, want deze mamar is anders dan verschilt van alle voorafgaande mamarim, van alle voorafgaande voorschriften die wij, die wij hebben geleerd tot nu toe. Kibachulam, want in allen, de regel 16, al die, die, die voorafgaande, vind je dat, ma'amar goed, dan vind je dan, de uitspraak, die tien uitspraken van Hashem, ja, Ma, ma'amar, wat ik het dus hier in dit geval, Uitspraak van Hashem, dus door tien uitspraken Hashem heeft de wereld geschapen. Dus dan vind je het, eh, zegt hij. Apart vind je dan de uitspraak van Hashem. En apart vind je ook het doen, het verwezenlijken daarvan. Het doen, ja, het maken daarvan. Ja, hij geeft ook een voorbeeld, dat op 17 Kmo, zoals het in een van die hij geeft ons een, een voorbeeld. Een van die tien uitspraken. Wajom er lokim en lokim zei. Hier oor zei het licht. Wij hier oor en er is licht geworden. Ja? Dus apart hebben wij mamar, de uitspraak van Hashem. Zij het licht. En apart ook de daad. wij hier oor en er werd licht. En er werd licht. Regel 18 naar de punt, Wajomer, Elokim, Hierakie, Wegole, Wajas, 19, Elokim, et Rakie, en geeft een ander voorbeeld, Wajomer, Elokim, En de Elokim, Elokim, Zei, Hierakie, Laat het uitspansel zijn, Enzovoort, Wajas, en dan staat het verderop, En Elokim maakte Het uitspansel, 19. Had verder geeft hij nog andere voorbeelden. We gaan, we jomer, Elohim, 20, Ikavu Hamaim, we goede, we hi, hen. en zo ook. Elohim zei, God zei, Elohim, so zoals ze, staat het Elohim, niet God. Elohim zei, Ikavu Hamaim laat het water, laat de wateren, Vloeien naar één plaats, erin Enzovoort. Wij en het is zo geworden. Dus twee dingen naast elkaar, dus apart. Uitspraak, een uitspraak, en de, het doen, verwezenlijke daarvan. We gaan behulp, Lo, 21, Timtsas, Asiati, Je, Meurevet, Bema, Wat aan? 22, schabrija. Yats Basot. Aba 23, schabrija. O se. Ose. Osa. Geweldig. Kijk nou, geeft je nu al een aanzet. Van antwoord op, de, de, op deze, als het ware, kwestie. Dus hier zei hij dan, ja, over de mens staat het, in één keer staat het, Nase Adam, laten we een mens maken. Ja of niet? Dus staat niet, en Elohim zei, laten we, en het is geworden. Maar het staat alleen maar dat. Dus alleen maar, Nase Adam, laten we een mens maken. En het is anders dan bij alle overige uitspraken van uh, Elokim. Let op, let op het antwoord hoe hij zegt ons. Deze, en, we, um, de twintig na de punt. We gaan begonnen en zo is het bij Inhalen. allen. zei, je zal het niet vinden dat de dad het doen zou, zou in alle overige ja, uitspraken, dat het doen zou, het doen, het verrichten van, uh, die, dat, dat die zou, vermengd, zijn, met de mama, met de uitspraak van Hashem, het zijn twee dingen, en nu, legt het ons uit, wat aan, en de reden daarvan is, de regel 22, Shabriyayats, ah, let op. Omdat de schepping kwam uit, verscheen, bestond in de essentie van Abba en Ima, als Abba en Ima. Die, da, waarbij dus Abba, let op. Dus wie heeft geschapen? Ja, we hebben geleerd. Dat is dan die Abba en Ima. En waarbij de regel 23, Abba, amarwe Imausa. Aba zei en ima deed, ja net zoals in, de, in onze wereld hebben we dat ook zo, ja dan hebben we dan een man en een vrouw, ja, en dan een man zegt, ja, bij um, wijze van spreken, ik wil eten, ja, en een vrouw die dan maakt eten klaar of iets anders, hij zegt en zij doet. Trouwens, het is niet toevallig, het heeft niets te maken met de, met de, hoe zeg ik dat, uh, met de aan tijd gebonden ideeën van uh, emancipatie of zo. Een man betekent, uh, op, natuurlijk, uh, het is alleen maar een zinnenbeeld waar ik het over heb. Maar een man in, in onze wereld, als het ware ten opzichte van een vrouw, is het, als het ware, niet de baas dat hij zegt, en zij doet. Maar een man is, zoals we hebben dat geleerd in, in ketter die twee rishimot, herinner je nog, mannelijk en vrouwelijk. Een mannelijk heeft wel de kracht, als we zeggen, uh, rishimot de avioed, rishimot, sorry, rishimot herinner je nog, heeft wel het licht. Hij is hoger dan, dan het vrouwelijke. Maar geen kracht, geen aantrekkingskracht. Het is niet genoeg. Rinn nog? In de ketter hebben we geleerd dat er zijn twee rishimot, mannelijke en vrouwelijke. En vrouwelijke is, qua licht, is eentje minder. Maar zij heeft wel de aantrekkingskracht. Zij kan door haar, zij kan het aantrekken, het licht naar de lagere. Duidelijk, een mannelijk kan dat niet. Die blijft alleen maar... Die, die moet zich vermengen met het vrouwelijke. Om... Uh, het door te geven, dat zij het. Door haar worden dus... Het is... Wordt, worden dingen geschapen, dus... Uh, uitvoering is door Ima. Duidelijk, de uitvoering van... Uh, Zaken als het ware, uitvoering komt door het vrouwelijke. Dat uh, komt uit het geestelijke trouwens. Zie je dat? Wat wil je? In onze wereld natuurlijk is het, uh, als een mens alleen doet dat in deze wereld alleen uh, door de wens om te ontvangen voor zichzelf, is het allemaal om het even of het mannelijk of vrouwelijk is, wie, wie zegt en wie doet. Luid, maar in het geestelijke komt het wel uit van de, deze bron. Dus wat nog een keer dat hij zegt ons, dat het scheppen, bij het scheppen eh, komt door Abba wie Ima, waarbij dus Abba zegt en Ima doet. 23 naar de punt. Shabba ispia hashefa 24 le Ima. Waar. Zeg alshever niet rasem begvulim, fijfentwintig, zeg je bijna, ja, dat alshever lemo lepouw, weet domme, kmo koch opwe. De volgende paar kinderen die er sterichtel, alsulam de rechterkant. Kimmerchena twei maar levade loychulashum twij mama. Nu schom schaien ba dhri schom gvul, sche jetsjejru, sche jetsjaru, sorry, sche jetsjaru, hapeolot ba eizo tzura shihi. Kanoda. Wekivan gewandshoed do he zes zs lo i takem, sho ya bo bolashonasiya elolashon i gi. Geweldig, geweldig hoe hij ons dat uitlegt. Zie, kijk nou hoe hij geweldig hoe hij ons dat uitlegt in de linker kolom dat wij zullen dat ook leren. Wat het verschil is ook, we kunnen het ook leren dat vanuit in onze wereld ook. Het verschil tussen dat uh, zeggen en doen. Deel, beide zijn belangrijk, maar als beide constructief zijn. Let op. She-Aba, wat betekent dat, dat de Aba zegt en Ima doet? Dat Aba geeft overvloed aan Ima. 24. Waar ha en nadat de overvloed wordt eh, ingekerfd in de grenzen binnen de grenzen van de ima. 25. Hierdoor schijft alipoar komt de overvloed in werking, dus niet in potentie, niet alleen in kracht, maar in werking. We en dat is lijkt op Koor op en dat lijkt op het inderdaad op die twee aspecten van naar kracht potentieel dat is wat Abba heeft kracht en kracht die betekent nog niet een handeling actie het is alleen maar nog in potentie en dus bij hem is het als het ware kracht, en bij haar is het dade, poel dade. Dus het brengen van een kracht in werking. Uitvoer. De, de volgende pagina. Res, jud, tet. De rechterkolom, de eerste regel. Kimi finat, abba, levade, loi, gola, op. Want... Vanuit het aspect van Abba eh, zou geen schepping kunnen uitkomen, verschijnen, daadwerkelijk in actie. Twee. Mishom shayinbashom, omdat daar is geen absoluut geen gewoel. Ja, zie je. Bij Abba is er absoluut geen beperking. Beperking komt door, de door het vrouwelijke element. Omdat daar zit absoluut geen beperking. Geen begrenzing. Beper beter gezegd, beter begrenzing. Drie. En als er geen begrenzing is, hoe komt het dan, hoor, hoe kan er iets uh, weer, weer gekatst worden en dan weer naar, uh, doorgetrokken worden naar een lagere. Er is dus bij hem absoluut geen begrenzing, zodat so er uh, welke vorm dan ook uh, in actie zou komen, oftewel in, in werking zou komen, uitgevoerd zou worden. Zoals so het bekend is. 4. Oli Yes maar Marmi en daarom bestaat er een maar, maar de uitspraak van Abba, ja, dat is wat we leren in die tien uitspraken waarmee de wereld is geschapen, dat die Abba die zegt, er bestaat dus eh, uitspraak van Abba, dat dat is het eh, geven van overvloed naar aan ima. De regel vijf. Wekewansche o'dobif genada koach, en aangezien die uitspraak is nog in het aspect van koach, kracht, oftewel de kracht, alleen potentie, looi daken, het is niet mogelijk dat de regel that, um, that is dat een Sheyamar bo lashonnesia, dat daarin, dat er sprake zou zijn van. Asiya van het doen. Elala schon, maar alleen maar de. alleen maar de. Uh, de alleen maar de wijze van. Je, je, laat zijn. Oftewel, uh, laat het zijn, ja, zoals het hier. Uh, zij het, zij het licht, zij het. enzovoort. So ja, maar geen. Spraak, geen wordt niet gezegd. Het, het werk wordt niet uh, gebezigd. Het werk wordt asja, van het doen. Maar zij het, uh, ja, zij het. In de zin van uh, alleen maar een uitspraak, alleen naar kracht. Zeven. Zeven, naar de punt. Awal, bema maar de Briata Adam. Kief. Bama had het achtlosho nasia. Sharaykati vajo mar vajo lokim neigen na Let op, een nieuw verschil met het maken van de mens. Awaal in de sprak van bij het van het schepen van de mens is het geschreven, let op mamaratzmo, in de mamar zelf, in de uitspraak zelf, was het geschreven eh, de daad uitvoeren van de daad, het werkwoord asia, het doen. Ja, na seadam laten we het, is uitspraak na seadam, maar in deze uitspraak zit het woord asia doen. Zo want het is geschreven: Waïyomere lokim na se adam, en lokim zei: Laten we mens ma, de man en mens maken. Regel neg. Weot sinuiga dol jes kan tin kik tief na se la shon rabib, vloktief a se adam. Let op, dat is één verschil ja? Eén verschil. Er een uitspraak en zowel uit so uitspraak als het uitvoeren ervan, oftewel het of doen in één zijn besloten. En er bestaat we ooit schinoe ja En er is nog een groot verschil hier. En let op wat je ons nu vertelt, dat is nu wat we gaan dan leren. Het uh, antwoord op de, deze vraag van hoe, kan, hoe, het, hoe is het mogelijk kijk actief dat het geschreven staat want het is geschreven staat hier na ze laten wij een mens maken laten wij lashon radim de meerfoudsvorm wel actief en het is niet geschreven adam ik zal een mens maken. De regel 12. En hier vraag ik van jullie een bijzondere aandacht. Voor elk woord zoals het hier staat. Want... Hier zit iets wat, uh, wat je nergens kan anders vinden. En als je het goed doorkrijgt, dan zullen vele, vele nijpende problemen, vraagstukken binnen jou opgelost zullen worden. Vele problemen, vele tegenstrijdigheden enzovoort. Als je maar aandachtig je oor neigt en gaat luisteren en horen. Regel 12: ki kodem kikodem briatolam. Atikun, Haya dertien. Nog een keer. Weinjan hu, briat o lama tikun. Dertien. Hai ya, kilim, bazat, de Ulama lama nekudim. Vierti. Uchmo, kmoshe katuw, kmoshe omruzichron oli zichronam livracha. ik kan je niet zien direct welk vorm. bara olamot vachri va. ad shabara olam olamze vambar. dain Hanian li. Peter zegt Din hayanli." Din, li. Ja, soms is het uh, wel aramees en dan moet ik wel zien dat het wel aramees is. En spreekt, zegt, spreekt eerst deed je dan uh, tekst in het hebreeuws en dan opeens uh, staat iets in het aramees en dan niet altijd is het. Zienbaar. Direct of het Arameesisch of het uh, Hebreus. De regel 12. Wayan Hoe en het gaat erom, kiko de kun dat voor het scheppen van de wereld van de correctie, Oftewel de wereld, het De regel 13. Hij is weer Was keer in het breken van de Kilim. In de zeven onderste van de wereld, Nekudim, de regel 14, Kmoscheket, zoals de Torah geleerden hadden gezegd. Zichronam livracha. Als het enkel fout is, dan is het zichrono livraha. En hier is het zichronam livracha. Hun nagedachtenis is, is tot een zegen. En vroeger had ik het gewoon klassiek vertaald als uh, van, gez van gezegende nagedachtenis. Zo die, zoals zij dat allemaal klassiek, dodelijk vertalen. En zij zeggen dan, de Torah geleerden, Barah hij, dus Hashem, schiep de werelden, waag en had zij Vernietigt. Adeshebarao Lam ze. Totdat hij schiep deze wereld. En zei. Din Hanaian Deze bevalt mij. Dus deze is goed. Deze is. Ja, zoals we hebben dat geleerd. De werelden voorafgaande aan voorafgaande. Aan de wereld het hij, hij heeft geschapen eerst uh, naar Dien, ja, naar alleen maar zo. en daarna zag hij, herinner ik me nog dat hij zag dat de wereld zou niet kunnen voortbestaan op deze manier, en dan verbond hij uh, maar goed met de Bina, de Dien, Dien met. Rachamim met barmhartigheid. En dan zag hij dat die, uh, dat deze wereld, op deze, op deze wijze zal voorbestaan en zal het kunnen halen, leefbaar zou zijn. De regel zestien. We Alleen de schwierata kilim scheitaba bazat de hagat nihim zeventien de nekudim. Nitarva arva baklipot. Achtin. lipot achttien. kach niet gala niet gale ma. olamot Maar de schoeset din Hanayan li 20. ki berer eta kadishin 21 Dushaken oh is it hoded is geworden hoe is het we hinneren al deze, al deze kilim en zie hier door het breken van de kilim. Shahita Abaza, welke breken van de kilim was in de zeven onderste van, dus de Hagat Nehim, zeven sweerot, Hagat Nehim van de Nekudim, zeventien. Nitarwak Dushaba Klipot, de kdusha het heilige was vermengd met de Klipot, achttien. Waar Kahniet Galashem en vervolgens werd onthuld. De naam Ma. Ja, de, ma, de naam Ma dus van de wereld. Absoluut. Wel het ziet, dat het Olamut Abia en heeft uitgebracht, deed verscheiden Vier werelden. Abia, Tzloedbriyatzera, Asia, op de maar op de wijze van de correctie gecorrigeerd. 19. Ze zei zo dat dat de essentie is van wat de Torah geleerde zeggen. Shamar din dat hij zei Jeshem din hanayin deze bevalt mij. Zie je din in het Hebreeuws is din. De regel 19. Dien, zie dat een na het laatste woord van de regel 19 is dien. Is it din? But they can. in het Hebreeuws, is het dien, betekent gestrengheid. En terwijl in het Aramees, betekent deze of dit. De regel 20. Kibireret dan niet zoet zien kadishen, want wat deed deze naam ma want die heeft uitgezocht de heilige vonken vanuit de klipoot. 21. Ook you als je en in de mate van deze, volgens deze uitzoeking van het heilige, zo werden uh, overeenkomstig werden uh, de werelden geschapen, we gooien maschen bij hem en alles wat in hem is, in die wereld. Dus hij geeft ons een, een introductie bij, eerst bij dat deze uitleg van Naseadam, laten we een mens maken. 22, 22 na de... We ze soot maaše tiemca bachol maa se brejší trien Kmo voyavdele lo kiem fieren bena oro vena hoche. Wehen hen ben ma'im le ma'im faiven twintag. We hen ben ma'im le yabasha. We hen le ששים ו-twenty-two הנימאר בתי דשא אrets דשא בן ששים ממשלת היום או בד ממשלת אללה. בחקל יניאנ ששים ו-twenty-two ית ziad nefesh המאים ומין הארץ. שכל שני ששים ו-twenty-two יורי מן בירורא we toven dertig mihara. We hooi mashen nivrar, nivrar nasa, lef genat mitsiut, eenendertig. Kajemet, lef ihara ulilo, bigdusha. En nu geweldig wat die nu ons nu Let op, dat zal je wel begrijpen wat de Tora ons vertelt. Dat is de hele bedoeling dat wij de zoger, Alleen de zoger, via de zorg kunnen wij verbinding maken met de Torah. En via de Torah, daar is uh, scheil gaat, in de Torah schuilgaat gaat de kracht van Hashem, de kracht van het heilige leven. Let op. We zetten, en dat is de, de, het geheim, de essentie van wat jij vindt in elke daad van de briefsheet, van de scheppingsdaad. Het de kwestie 23, let op, van het Havdallah, van het uh, scheidingen en Birurim uitzoekingen. Kmo en geeft ons, ons een hele reeks van uh, voorbeelden van deze wezen van die tycooniem van de correcties wat wij zien van het scheiding maken ja? en de uitzoekingen die wij aantreffen in de scheppingsdaad. Kmo en we have lokim Bena Ben Aoro, Ben Ahozhe. En scheide scheiding maakte, maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. Zie je dat? That? Dat zijn de scheiding maken. Dat betekent dus deze correctie, deze uitzoekingen. gaan en zo so ook, heeft andere ander voorbeeld, Ben Maim Le Maim. En Hashem Elohim maakte scheiden, wateren van wateren, herinner je nog, hogere wateren, lagere wateren. En maakte een scheiding tussen, daartussen. Tussen die 25. En verder gaat hij ons verder een ander voorbeeld. We kennen zo ook Ben Mayim Leabasha, en zo ook de scheiding maakte tussen water en het droge. We gaan verder. verder, verder die zegt toch nog een voorbeeld. En zo ook de kwestie van Liminego naar, naar de soorten. Dus hij heeft alles gescheiden, alles gemaakt naar hun eigen soort. Aan een maar, zoals het gezegd wordt: 26. Wat het Shaharits Desha en de aarde heeft uitgebracht, de gras. En daar staat het limineu. naar zijn en soort enzovoort. We gaan ben Memshalet en zo so ook een ander nog verder nog een voorbeeld. En zo uh, so ook dat Hashem uh, maakte rinneren nog de, de um, twee hemellichamen: ben Lememshalet Memshalet Ayom. Dus dat is wat hij zegt hier, tussen het heersen over de dag en heersen over de nacht. We gaan en zo ook verder in Janitsi het nevers en zo ook de kwestie van het uitkomen, verschijnen van de nevers, ga je van de levende nevers. Mina, mina, ...mina maaim uit de wateren en, en van de aarde. Ja, de sommige die waren, kwamen dan uit de wateren en ze anderen uit de andere kwamen van uit de aarde. Scherkol zei read, dat dat allemaal leert, let op, over de leerde kwestie... Uh, het aspect van de regel 29, van Biroer, Agdusha, van het uitzoeken van het Heilige, van de klipot, en het uitzoeken van het Goede, van het Goede, van het, goede, van het Kwade. Zie, dat is wat de Torah vertelt ons, 30. We gooien Masha niet alles wat uitgezocht werd, na Salif e met ziet is geworden tot de realiteit van wat van die van het uh, bestendig bestendige realiteit uh, overeenkomstig zijn uh, ho hoe in het heilige alles naar zijn heilige aspect is gemaakt Einen Na de punt. Vezé sod. maset maaset veien derdach brejšit, kalul ba yom harishon. Bama marwa hiji or drie en twintach. Ki hajita kollelet bena or vier ubena derdach. Obena hošek. I baderach klal nikret agdusha vijf derdach. Or vaaklipot ik wil Shara Toarim 36, Shalagdushavaklipot, Klipot nam, ela Pratim vanafim 37, Shalakorvak, geweldig, hoewel ze dat nu verder definieert. Kijk, dat allemaal, de hele bedoeling ook van onze studie is ook van iets wat één, herinneren nog, we staan steeds zeggen, we hebben dat al lang, steeds erop hameren dat, uh, van wat is de hele bedoeling van onze studie? Dat van uh, een brok ongedifferentie, ongedifferentie, ongedifferentieerd gevoel, grof en onderontwikkeld, maken wij scheidingen en die brengen wij daar variatie, smaken binnen onszelf. En natuurlijk, dan verbinden wij zij op een hoger niveau. Verbinden wij zij bij elkaar natuurlijk, maar hoe kan je iets verbinden als het nog niet gedefinieerd is? En daarom is definitie is bijzonder belangrijk voor ons. Steeds leren wij dingen definiëren, want de hele wereld bestaat in, elk, in ieder van ons. De mens, de mens is een kleine wereld. Dat is de, de hele bedoeling ook van onze studie. Dat hij doorlicht wordt, dat wij doorlicht worden en niet in de duisternis blijven. We zijn zo te dat is de essentie van dat de hele schepingsdaad 32, kalul die de welke schepingsdaad is samengevat op de eerste dag van de schepping in de uitspraak in de eerste uitspraak van Hashem, waar semaihi oor, zij het licht, regel 33. Daar is dit in essentie, dus deze uh, scheiding, kisham van daar heet daar hafdalakulele. Daar was in deze uitspraak was de Algehele algemene scheiding tussen het licht en de duisternis. 34. Kibaderen klaar, want over het algemeen, let op wat hij zegt ons, want over het algemeen heet het heilige, het heilige heet licht. 35. En de klipoot heet een gozer. Duisternis. Kijk nou, dat is dan in, in een, zeer grote, uh, prins, een, groot, een zeer groot principe dat het over het algemeen is. Het deze uh, scheidingen, deze definitie, zie dat het heilige heet licht en de klipot heet een duisternis. 35 in het midden. Kikol Shara Tuarim, want alle overige bepalingen, is bepaling, alle overige bepalingen, 36, Sulak Dushava Klipot, van, van het Heilige en de Klipot, ela, die zijn alleen maar de bijzondere bijzonderheden en de Aftakingen van dit paar, van dat oor, we goden, licht en duisternis. De regel 38 is allemaal toch een inleiding bij deze kwestie na Seadam. laten we mens. Maken wijnen mifhina zo shell afdaalde benoor nee ik een derde baru benachter. Shell piegha niet barrouw kolbriot vierde brishi. A daarin een het ki mivchina een zo a ita niet Bekienat harava, rawa hochech, Kedavart, Ve'n fiertach, Sheein zorach bo. Sheein ze Mut'am Klai le'schlimotodri, En fiertach, Yiparach. Gehenn het ikon negemar, Ela Linker kolomde, Yesht reichel, Gam, Hochech Mimchawe Gomer, en nu goed opletten. Dus wat zegt hij ons nu? Uh, als er scheiding gemaakt is, let op, tussen licht en duisternis. In grote lijnen is het uh, uh, heilige Helige en um, klipot. Dan, het heilige is goed, dat kunnen we wel gebruiken in de wereld. Maar in de duisternis, klipot, waarom? Dient, voor, dient nergens voor. Dus, allemaal behoort het goed opletten wat ik probeer te zeggen. Een soort voorbereiding op wat we nu gaan leren. Dan is het net of dit iets gemaakt is door Hashem, door dat, deze dat scheiding: dat er is een heilige, oké. Okay. Maar de duisternis eigenlijk, waar dient het voor? Hoe kan dat? Hoe kan dat Hashem? Hoe kan Hashem iets maken dat het iets wel licht heeft? Een ander andere, en, en, en, en de andere, andere deel of iets dat geen licht heeft? En, en nergens verdient? Kan men dat wel um, van een volmaakte maker kan men dat wel verwachten dat hij zoiets maakt? Let op. 38. Wie? nee. En zie hier. Mif gena zo vanuit dit aspect van het scheiding tussen licht en duisternis. 39. Schalp hier dat daardoor niet baralu kolbriot brisit dat daardoor werden uitgezocht, uitgezocht, alle schepselen bij de scheppingsdaad, 40, adain einde dat is dat nog geen volledige tikun volledige correctie. Kimichina zo, want vanuit dit aspect, 41, die itani scheeret, bleef blijft nog, het hele aspect kwaad, en duisternis. Die daar waarschijnlijk zorg als iets waar geen uh, nut voor is. 42 zijn ze moet aan dat, dat past Dat dat past helemaal niet bij. De volmaaktheid van de gezegen, 43, kenna la ik maar, want de tikkun, de correctie, wordt, wordt, wordt volbracht pas uh, in de essentie van zoals het geschreven staat in het helium in de psalmen, de linker kolom, de eerste reek. Zoals daar geschreven staat, dat dan, dat is de correctie, de volledige correctie. Dat gam gosheg, dat zoals in het hilum in de psalmen staat, psalm 131, dat ook de duisternis zal jouw Hashem, zal jou niet kunnen verduisteren, enzovoort de hashi, so net zoals de, zoals de is, zoals so so ook het licht. dus er is geen verschil voor voor Hashem deze duisternis en het licht. eigenlijk de hele correctie moet het zijn zo de volmaaktheid. en dat is binnen elke mens is het ook zo dat uh, alles is eigenlijk licht in de in ogen van Hashem. Dus beide moeten functioneel, beide zijn functioneel, licht en duister. En beide zijn uh, correcties. Deine, beide zijn vormen van de correcties. De ene vult elkaar aan. Twee naar de punt. Hoe אודל אוקדילי תקן זי ניברה דמ דרי שוקולה הכל מתחליט הרה עד תחליט פיר התופ ליהי אל ידו גמara תקוט באשלימ מוד פאיפ אнер צד דהיינו שיאה פח הרה ליהי התופ. We hebben maar zes le meto, le matok. We hebben geen oortje hier. We hebben allemaal net zag En nog deze geweldige zin. Leren wij, ga ik dat even nog vertalen. En bijzonder, bijzonder hier in deze ene zin. Wat nu volgt, alles staat eigenlijk, de hele taak van de mens. Eigenlijk de kroon van de schepping is de mens en dat de mens, alleen de mens kan deze als het ware tweeledigheid, schijnbare tweeledigheid van licht en duisternis, oor en gooschig, eh, tot eenheid brengen. Alleen de mens kan deze tjikon uitvoeren. En dat is aan mens is het gegeven. En natuurlijk, de eerste eh, correctie, de mens doet het binnen zichzelf en daardoor, daardoor corrigeert hij ook het algemeen. Let op. Hoe dat kan zijn, om dat te corrigeren, Nivraha Dam werd de mens geschapen. Drie. ook dat hij de mens bevat alles. Goed opletten. Elk woord is hier cruciaal. Elk woord hier als je dat goed doorneemt en inkerft in jezelf, in zal zorgen ervoor, zal gaan werken bij jezelf, zal leven jou geven. En zal je verlossen van alle twijfels en van alle tegenstrijdigheden, die niet tot eenheid weten te komen. Ook het het zijn, nog een keer, en om dat te corrigeren, werd de mens geschapen, de mens die alles bevat, drie, met van de uiterste, let op, van het uiterste kwaad tot het uiterste goede. Vier. We hier al door en daardoor, door hem, door de mens, Zal gemar kunnen, zal de uiteindelijke correctie worden, Paschleimut aan je zet, in de gewenste volmaaktheid. Vijf. De ga ja, nu dat wil zeggen so, ja, jotov let op, dat hij zal het kwaad omtornen omdraaien, transformeren zodat het het goede zal worden. We hebben maar ook, en het eh, bittere. Zal hij tot het zoete maken, de regel 6. We goochach geoordie je, en de duisternis zal als licht zijn. Obala Hamavetlanetza, en de dood zal opgeslorpt zal worden, opgeslorpt zal zijn voor altijd, voor eeuwig. 7. En zodat Hashem zal de tot koning zijn over de hele aarde. Zie dat, over de hele aarde wordt ook gezegd. De hele aarde betekent eh, zowel het goede als het kwade. Want... Zelo, ze asa ilokim, de een het ene tegenover het andere heeft Hashem gemaakt. En de mens, alleen de mens is die van die twee, van die tweeledigheid, van deze tweeledigheid, eenheid dient te maken.